9 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. Er ligt nog wel wat huiswerk voor makers van de corona-apps... die het kabinet mogelijk wil gaan gebruiken... al dus minister de Jonge van Volksgezondheid. Belangstellenden konden vandaag de plannen van zeven appbouwers bestuderen. De online-uitzending werd door duizenden mensen bekeken. Volgens deskundigen is bij sommige apps de privacy niet op orde... of zijn ze slecht toegankelijk voor mensen die moeite hebben met lezen... De app moet waarschuwen als er een besmet persoon in de buurt is geweest. In verschillende Amerikaanse staten hebben honderden mensen op straat gedemonstreerd... tegen de strenge lockdown-maatregelen vanwege het coronavirus. De bijeenkomsten zijn illegaal omdat er te veel demonstranten zijn die dicht op elkaar staan. Onder andere in Texas en New Hampshire wapperden demonstranten met vlaggen van Donald Trump. Ze willen dat het land weer open gaat. President Trump steunt de demonstranten op Twitter...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 Volgens L1 hield iedereen zich aan de oproep om gepaste afstand te houden. En op dit moment is via een livestream een keur aan bekende artiesten aan het optreden. One World Together at Home. Onder meer Lady Gaga, Celine Dion, Pharrell Williams en de Rolling Stones doen mee. De bedoeling is om geld in te zamelen voor medisch personeel... en voor de ontwikkeling van een vaccin tegen corona. Ook worden er getuigenissen van medisch personeel en artsen uitgezonden. En dan het weer. Vannacht is het overal droog. Het koelt af naar 3 tot 7 graden. Morgen volop zon. Het wordt 12 graden op de wadden... tot 20 graden in de rest van het land. Na morgen volgen er zonnige dagen... maar er staat wel een stevige oostenwind. Het wordt dan zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Jozef Zandvoort zaterdagavond op ZZF ...van Dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Toen de laatste show niet de party-update... ...de 10 bovenbeste beste plaat van het ...naar de party-update. En dat doen we niet aan... ...want ja, het is corona hè. Dus uh, ja, zit er standaard in... ...in het zinnetje. Krijg het er ook niet uit. <laughs> Ik doe het al uh, pak een beetje... Uh, ...meer dan 10 jaar, dus... ...maar geen party-update. Uh, weinig gelul... ...want uh, het enige gelul wat we tegenwoordig te horen krijgen... ...is corona. Hè? Ja, het is vreselijk... En we zijn er allemaal een beetje klaar mee. Want we willen gewoon weer naar die festivals toe. Nou, de laatste geruchten zijn dat de festivals de organisatoren hebben gezegd... laten we het lekker verschuiven naar volgend jaar. Maar ja, dat zegt de regering weer. Maar ja, die jongeren. Wij dus, jij dus. Ik ben wat ouder, maar hè, wij willen gewoon uh, leuke dingen doen. Vrienden ontmoeten. Dus uh, ja, voor nog een hele uitdaging. Maar in ieder geval voorlopig zit corona er nog in. Maar binnenkort eh, schijnt het de 28e dat we toch wat soepeler zijn. En dan mag ik, geloof ik, vandaag wel zo. Nee, gisteren was er een discussie over mondkapjes. Ik word er zo moe van, hè, van mondkapjes. Ik zou er niet eens mee willen lopen. Maar, hè, we moeten het allemaal afwachten. En de regering beslist, hè. Zie we hebben zo wat woorden muziek van Salvation: Devotion, de and Crown Club Mix.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 Met anderhalve meter, je moet hem draaien. Het schijnt een van de regels te zijn dat we toch een beetje promotie moeten maken over promotie. Nou ja, hè. in ieder geval anderhalve meter, handen wassen en afstand bewaren. Maar eerst die cheesecake, boys, met Funky Monday. Dat is het gelukkig niet, want het is weekend. Maar ja, dat moet je in je weekend gewoon luisteren naar de radio. We need Yeah. Got a beat to make you move? It's right here on the Nightwalk Main Stage. Saturday's nine to midnight on your number one C C C C FM FM FM. Under a love maker, under I love, I zeg under I love maker. Come here, my old bitch. Under I love maker.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 We gaan nu over naar Judeska. Ze heeft een belangrijke boodschap, hè, Judeska. Ik laat me één ding zeggen. Le zie ik je buiten? Ik klaap je tegen de vlakte, oké? Okay? Iedereen die ik nu zie, ik ben gewaarschuwing. Ik klaap iedereen tegen de vlakte. Hé, hey, tontos. Ben je dokter? Ga naar binnen. Anderhalve meter. Hé, hey. Anderhalve. Ik zeg anderhalve meter. Kom hier mijn naar binnen. Ga weg. Snap het. Snap het. Was het? Was het? Eh, eh. Wat zeg je? Het is hier net geleden. Je bent meer. Op. Nu wil je praten over hygiëne. Jouw grachtige vis van de karatijn. Praat met u, mij kan mijn aantrekken. Wat jij yeah. moet drinken, staat het reine ving. Stijf, vind de lucht. Klap, pak gelijk. Vind de lucht, je blijft, blijft me zoeken. Ik schiet je en je moeder, blam, blam. Anderhalf meter. Anderhalf, ik zeg anderhalf meter. Kom hier in mijn ola, bitch All that bitch, I'll wait. I'll stand, Afstand. stand, Afstand. bitch. Oh, Afstand. Afstand. I'll stand, Afstand. Afstand. stand, bitch. Oh. For, uh, ik ben klaar tegen iedereen. Iedereen uit mijn leven. Corona's, weg uit mijn leven. Negativiteit, weg uit mijn leven. Lelijke mensen, weg uit mijn leven. Iedereen, journalist, weg uit mijn leven. Iedereen, weg uit mijn leven. Oké, okay. kom hier uh, in de bitch. Ja, dat was muziek van uh, Ali B. Ook een Udesca met anderhalve meter. En daarvoor roorden we Dim Chor met I Got Five. On oh, natuurlijk een aantal nummer van Loenus. En ik weet niet, ja je hebt het vast al meegekregen. Festival Zomer in België is geheel geannuleerd. Rockwechter en Tomorrowland gaan allemaal niet door. En ook het uh, ja, Koningsfestival, uh, Festival Kingsland, uh, is uh, uitgesteld tot uh, 19 september. Nou, ik ben benieuwd. Ik weet niet of uh, hè, want heel veel artiesten komen Natuurlijk uit het buitenland en ook heel veel Nederlandse artiesten die zitten in het buitenland... want die hebben dan een, een tweede huisje of een derde huisje of een vierde huisje... En daar schijnt het zonnetje. Dus ja, als het dan corona is, dan je moet thuis blijven. Dan doe je dat natuurlijk gewoon lekker in een warm land. Dus voorlopig even geen festivals en ook geen artiesten die naar Nederland komen of uh, hè, die in Nederland blijven. Dus het is allemaal een beetje afwachten hoe lang het dat corona-gezeur allemaal gaat duren. Ja, ik vind het gezeur. Ik denk jij ook, want uh, hè, het is heel erg. En je hoopt het ook niet te krijgen. En je hoopt dat niet. Je gunt het ook niemand, maar. Het verpest wel een beetje de samenleving, de economie en alles om ons heen gaat een beetje stuk zo. Dus, uh, hè. Maar gelukkig hebben we de zaterdagavond, de nightwalking op CfM Zandvoort. Met onderweg zo met The Cube Guys en Bando uit Griekenland. Met Grooves in the Heart, oud nummer, jaren 90 in een nieuw jasje. Maar hier is die Krasibiza met Sometimes, ook een oud nummer in een nieuw jasje. Only on CFM right now.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 Tell the World. Stedt hij samen met de Sneaky Sound System, de Extended Mix. Uh, tell the World en de voorhoorde van de Coop Guys en Bambo met Groove is in the Heart. David Guetta, die gaat in de nachten. Uh, van de uh, komende nacht eigenlijk. Hè, van uh, zaterdag op zondag uh, doet hij straks allemaal twee uur lang live muziek draaien om de wereldwijde strijd tegen het coronavirus te steunen. De laat het management van de Franse DJ en producer, eh, lieten ze afgelopen woensdag weten. Het optreden is op een unieke locatie in de binnenstad van Miami, begint om middernacht. Straks allemaal, en is over de hele wereld rechtstreeks te volgen via de officiële social media kanalen van Guetta. Tijdens zijn zet roept Guetta de luisteren ze op om geld te doneren aan door hem gekozen organisaties. Waaronder de uh, wereldgezondheidsorganisatie WHO. En die hebben het geld heel hard nodig, want... Uh, ik hoorde van de week dat Trump heeft gezegd van... ze hebben er een zootje van gemaakt, ze bakken er niks van. Het is hun schuld allemaal, dus ik eh, ga mijn geld terugtrekken. Maar ja, David Quetta die eh, hebt zoveel eh, fans... dat dat misschien allemaal wel weer goed gaat komen. Hij is eh, trouwens eh, in 2011 eh, uitgeroepen tot de populairste DJ ter wereld. En hij zet zelf 150.000 dollar, is ruim 137.000 euro opzij... voor een voedselbank in het zuiden van de Amerikaanse staat Florida... Daar kunnen meer dan een miljoen maaltijden van worden gekocht. Dus het is heel positief. Straks allemaal om 12 uur. Moet je even checken de, de, de, de, de social media sites van, uh, van Guetta. Gaan we door met muziek. Ron Carroll en Tube Burger met The Sermon. De house music. Listen children. I'm here to tell you about this thing called house music. Like my boy Edith. It's a spiritual thing. Yes, yes, diga. yes. van voor zaterdagavond op ZFM you people laughing people punching out in the air get down to the kick off of Hip Hop for Lua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 Bob Sinclair, the I Feel for You, de Mercer Extended remixen voor His uh, Hislop En Kevin McKay met Just Get Up and Dance. Zie je hem zo voor de Nightwalk? We zitten niet in de studio, we zitten live in de studio van mijzelf. Privé studiootje ergens in het land. <laughs> met een hoop lekkere muziek. Onderweg zometeen HP Vince. Ook oh, Kasim komt eraan, maar eerst in de Deep Shakers. Martin Wilson met House Want You. Meteen uh, DJ Mauser met zijn Global House Vibe. Straks in het uh, derde uurtje gaan we helemaal naar Italië... met de beste van de clubs uit de Italië. Met DJ Kelly live uit zijn eigen studio. En straks vanaf middernacht moet je even kijken... naar de social media kanalen van David Quetta. Twee uren lang zal die live uh, mix uit vanuit de locatie Miami. En dat allemaal voor, uh, voor het corona hè. Is die geld aan het uh, inzamelen voor het coronafonds. Dus uh, massaal doneren gaan we ook straks doen. Ik laat je achter met jou Terry en de Gypsy Man met Hear The Music. Ik zeg tot zometeen na de break.